Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnland Spaan bij de ANW. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A2 tussen Utrecht en Denbos. En op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Tot zover de verkeerde. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Uh, wat, ze, wat ze van zwembroeken tot handdoeken tot uh, ja, ja zo tot, zo tot... Beginnen en uh, ja. in hier <laughs> alles is uh, veranderd zie ik hè ja. en uh, ja, je hebt ook heel veel uh, verschillende cursussen wat, uh, wat heb je voor cursusaanbod ja het cursusaanbod is, um, is heel breed Dat, het, uh, maar bedoven, het kan van, van een proefduik tot, uh, tot aan uh, je, je instructeursopleiding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 Bij je, uh, meer bewust van hoe ga je om met, uh, met mogelijke problemen die ze eventueel zouden kunnen ontstaan. Ja, nou, moet, dan je dus redden, of zou moet je dus iemand redden? Worden? Of daar in ieder geval daarop kunnen anticiperen als ja. er dingen zouden ontstaan. Nou, dat doen we ook. Gebruiken we ook de, de, de zee hiervoor, uh, natuurlijk, want hij ligt er toch. Die gebruiken we ook voor ja. oefeningen in te doen in het ondiepe gedeelte. Dus kan dat je geeft je ook weer de, de, de zee? extra. Ja, en dat geeft weer extra ervaring oh, of extra ja. belevenis, ja, natuurlijk, natuurlijk ook aan de cursus. Ja en uh, nou, van verder divemaster cursus, de instructeursopleidingen die ik al, uh, al noemde en nog heel veel specialty cursussen, dus dat betekent dat sommige mensen die vinden het leuk om die duiken al maar vinden het leuk om meer te weten over diep duiken. Ja. Dan zijn daar speciale cursussen en opleidingen, is daar een speciale training voor. Of er zijn mensen die vinden het leuk om te wrakduiken. Ja. willen daar meer van weten en dan geven we daar een, een opleiding van. Nou, Zo zijn er, is er voor iedereen wat, van onderwaterfotografie tot videografie. Dus ja. voor, voor ieder wat wil eigenlijk. Ja, wat we liggen hier op de Nootser ook een aantal van.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 ja, vind dat ook heel erg leuk. Is leuk om te doen. En je doet dat spelenderwijs waarschijnlijk met iets opduiken misschien ook. Of uh, ja. ergens naartoe zwemmen. Ja, dat klopt. We hebben hier in het zwembad hebben we ook, daar, hebben we daar een speciaal speelgoed voor. We oh, hebben van ja. die net speelgoed roggen en, uh, en, en beesten in het water liggen. Oh, ja. Maar we hebben ook uh, ja, duikspeelgoed. Dat zijn een soort torpedo's. Die uh, onderwater frisbies eigenlijk. Die je onder water uh, kunt overgooien. Ja, dat enerzijds spelenderwijs ja. leuk is om ja. met elkaar onder water te doen. En aan de andere kant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 Dan denken we daar van tevoren over na. En dan kunnen we uh, daar opdrachten voor, voor verzinnen die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 Hebben we hebben ook samenwerking met, met de spot op het gebied van... Uh, dat is weer iets anders, maar voor uh, duiken en surfen. Waarbij we dus de proefduik uh, hebben gekoppeld aan een proefles surfen. Ja, dan kunnen mensen dus verschillende watersporten eigenlijk proberen. Precies, dat is eigenlijk... Mij het beste, of... Ja, om dus eigenlijk crossover mogelijkheden... Ja. Want ja, ook mensen die surfen leuk vinden, zullen duiken misschien ook leuk vinden. Je zit gewoon alleen aan de andere kant van het water. Maar je bent ja. wel... De servers en duikers hebben over het eigenlijk over het algemeen heel veel gemeen. Ze houden van zee, ze houden van houden van watersport. Nou ja, wat ik zeg, De een zit erop, de ander zit eronder. Dus het is hartstikke leuk om in elkaar wereld een kijkje te nemen. En dat, en dat te proberen. Nou, een leuke combinatie ook weer. Ja.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 Maken. En dan hebben ze een duikdiploma al gehaald. Dat is wel prettig ook, want daar is het water wat warmer van. Daar is dan in vaak. De, de... Ik Precie... heb ze nog buiten gedaan, die buitenduiken in februari, uh, ja. in de Kamer. Ja, nee, dan, uh, dan respect voor jou, want ik weet, ik weet precies hoe dat, uh, hoe dat voelt. Dus, dat, uh, uh, dus ja, er zijn mensen die zeggen van nou dat ga ik mezelf niet aandoen. Ik doe dat ja. liever in tropisch water van 30, uh, 30 graden. En dat daar kan ik me ook iets bij voorstellen in februari. Ja.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 is dat eigenlijk hier ontstaan. Maar de, ja, de locatie is één van de unieke... één ja, van de pijlers van het, hele, van het hele idee. Want ja, de, de, de vakantiestemming komt als daar uh, zo aan zee wel, wel lekker over je. Ja, en hoe lang ben je hier eigenlijk al? Het is nu um, ja anderhalf jaar. Yeah. Anderhalf jaar. En uh, het gaat gelukkig goed. Je ziet echt een yeah. toename in het aantal uh, aantal cursisten. Uh, al zei het aantal proefduiken neemt heel erg toe, het aantal gevorderde opleidingen uh, neemt, neemt heel erg toe. En natuurlijk uh, ja, ook, ook veel mensen die gewoon willen leren duiken. Vorig jaar hadden we echt heel veel mensen uit, uit Zandvoort zelf. Nu zie je ook dat er ook echt mensen, veel mensen buiten buiten de regio, dus buiten de regio. Um,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 Maar het is goed, want die blijven dat, als je ja. verder komt, dan blijven mensen hier ook slapen. En ze gaan hier weer eten en drinken. Dus, dus, dus uiteindelijk voor zandvoortrijf ja. dat dat weer een uh, ja, spin-off. En, dus, en dat is toch, je merkt wel, als je hier zo zit, je, je, je, je moet het toch... Uh, als je het met elkaar doet, dan, kan je, dan helpt dat elkaar wel. Ja. Nou, zeker. In plaats van uh, juist dat op elkaar opzoeken, geeft juist extra mogelijkheden. Ja. En dat, uh, ja, dat is leuk. Goed concept in feite dan, hè. hoe ja. zie je jezelf over vijf jaar? Uh...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 Nou de, de Scuba, dat is uh, de scuba diving, dat is eigenlijk de naam die eigenlijk uh, de, de, de, de taal voor voor Engels voor duiken. Dus ja. uh, scuba staat voor self-contained underwater breeding apparatus. Daar is ook, ja. moet je verder niet te lang meer over nadenken. Scuba is de naam en Republic is eigenlijk ontstaan dat ik ja, het is toch eigenlijk een uniek, een beetje uh, vrijstaand. Uh, uh,